11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de proloog. Hoe klinkt de Tour de France en waar zijn de uitdeelfoto's gebleven? Na het NOS-journaal met Dorald Begens. In Egypte heeft een moslimbroederschap opgeroepen tot een opstand tegen het leger. En dat gebeurde na een schietpartij bij de kazerne van de presidentiële garde, waarbij meer dan 40 doden zijn gevallen. De meeste slachtoffers zijn aanhangers van de afgezette president Mossi... die na verluid in die kazerne wordt vastgehouden. Zouden zeker 300 mensen gewond zijn geraakt. De moslimbroederschap roept de Egyptenaren op om in opstand te komen... tegen degene die hun revolutie willen stelen met tanks en panzerwagens. Tweede Kamerlid Harry van Bommel van de SP... wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de miljoenen... die Nederland de afgelopen jaren heeft gestoken in Srebrenica... Nederland draagt jaarlijks 5 miljoen euro bij aan de opsporing en identificatie van slachtoffers. Van de 8.000 moslimmannen die na de val van de enclave in 1995 werden vermoord, zijn er 3.000 nog steeds niet gevonden. In een reportage van Karo's brandpunt zei de burgemeester van Srebrenica dat dat komt door grootschalige corruptie. Van Bommel wil dat er een onderzoek komt naar de besteding van het geld. Hij gaat over Europa zeggen, maar niet door het... Ik vind dat Nederland zelf een, uh, een plicht heeft, uh, de Nederlandse regering... om te kijken of dat geld goed wordt verantwoord. En wanneer het niet goed verantwoord kan worden... dan moet je op een gegeven moment ook besluiten om de geldkraan dicht te draaien. Harry van Bommel van de SP was dat. Ik geloof niet dat alle organisaties die daar werken corrupt zijn... maar dat er meer verantwoording moet komen, lijkt me duidelijk. zei Van Bommel in het Radio 1 Journaal vanochtend. Een jongen uit Oud-Beijerland die gisteren tijdens het zwemmen in de problemen kwam... is in het ziekenhuis overleden. Een 15-jarige jongen heeft waarschijnlijk buiten de boeien in het spui gezwommen... waarin de rivier een sterke stroming staat. Na een zoekactie werd de jongen gevonden door duikers van de brandweer. Die reanimeerden hem, brachten hem naar het ziekenhuis... maar de jongen is daar vandaag overleden. Paus Franciscus is begonnen aan een bezoek aan het Italiaanse eilandje Lampedusa. Het is voor het eerst dat Franciscus een werkbezoek brengt buiten Rome... Op het eilandje komen jaarlijks duizenden vluchtelingen aan... in de hoop dat ze kunnen doorreizen naar het Europese vasteland. Ook vanochtend werd weer een boot met meer dan 150 vluchtelingen... onderschept door de Italiaanse kustwacht. Volgens vaticaankenner Andrea Vrede... heeft de paus met zijn bezoek een politiek doel. Hij gaat even Europa zeggen, maar niet door het echt te zeggen... gewoon door erheen te gaan. Besef dat dit een hele akelige plek is. Besef wat er gebeurt met immigranten. Dus ja, hij is ook politiek bezig, maar... Niet openlijk, niet heel duidelijk en helder en direct. Het komt erbij, maar het komt wel aan, denk ik. De paus stapte na aankomst in een boot van de kustwacht. Voor de kust gooide hij een krans in zee... ter nagedachtenis aan alle vluchtelingen... die bij de oversteek van Afrika naar Lampedusa zijn omgekomen. Op dit moment draagt de paus op een sportveld een mis op. Het weer opnieuw zonnig. Alleen in het noorden drijven wat wolken, maar die lossen de komende uren op. Maxima 21 graden aan zee, 27 graden in het binnenland. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel iets minder warm. Vanaf woensdag is er meer bewolking. Dan zakken de maxima naar ongeveer 23 graden. Blijft wel droog. Nog wat verkeersinformatie is er. John Bakker. Met files op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht voor knooppunt Europaplein 4 kilometer. En na een ongeluk op de A15 van Europort naar Rotterdam bij knooppunt Benelux 2 kilometer. Maar de rijstroken zijn weer vrij. In de beugels, de proloog zet aan, na de ster.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 Ontdek online de leukste en meest originele winkeltjes van Nederland. Kijk alvast binnen op hollandtour.nl. Door schrijf je met OE. Elke dag sterven 19.000 kinderen. 19.000 kinderen. Elke dag. Met simpele middelen als vaccinaties, mosquitennetten en schoon drinkwater... kunnen we zorgen dat deze kinderen overleven. Die 19.000 accepteren we niet. Want elk kind dat sterft, is er één te veel.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 Goedemorgen, het is een pauzedag vandaag. Voor de renners althans, want wij gaan gewoon door met ons toerprogramma alle vaste onderdelen houden stand, inclusief een aankomst op de rustdag. Bij mij vanochtend aan tafel Bart van Loo, schrijver en in Nederland vooral bekend vanwege zijn optredens als profeet van de Franse muziek in de Wereld Draait Door. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren trad je nog op tijdens het uitverkochte de Wereld Draait Buiten festival. En heb je überhaupt iets van de etappe meegekregen? Um, ik, ik heb s'avonds op internet uh, mijn job gedaan, mijn huiswerk gemaakt om toch naar hier te komen, maar inderdaad gisteren had ik andere bezonjes, andere Dingen aan mijn hoofd. Het is dus trouwens heel lekker weer en veel volk. Fijne dag. Eens informeren of jouw buurman uh, gisteren gekeken heeft. Journalist Louis Beauvais. Uh, zijn album met uitdeelfoto's van renners uit de jaren zestig. Nou heeft hij bijna meegenomen. Het zijn wat uh, losse ja. foto's geworden ja. die voor mij uh, op tafel liggen. Een prachtige collectie. Um, afgaande op dit weekend, wie zou hier nu tussen moeten gaan liggen? Ik heb hier bijvoorbeeld liggen Jan Jansen, Tom Simpson, uh, Victor van Schil. Ik geef Wachmans lichter, Piet van Est. Uh, laat ik zeggen, uh, Tendam. Tendam. Ja, Laurens, uh, die staat op de vierde plek. Uh, ik had het ook wel een beetje verwacht. Ik had met mijn vriend uh, Chaganegaaf in de aanloop van de Tour nog uh, over de Nederlandse rijders nog gesproken. Hij zegt, op hem moet je letten. En dat is uitgekomen. Hij gaat ertussen, virtueel ik denk dan, voor nu Ik ja, dat hij nog wel op de derde plaats kan komen. Dat wordt een grote verrassing. En in de Tour in Frankrijk, uh, die zitten nog dichter bovenop... Filemon Wesseling, Filemon Goedemorgen. Ja, hele goeiemorgen. Ik heb ze wel gezien hoor, die strooikaarten ja? in de Tour. Ze zijn er nog steeds, oh, echt? vooral bij, bij, ja, bij Argo Shimano hebben ze ze. Van, van Degenkop en van Kittel heb ik ze gezien. En die zijn hard zeker? Ja, nou, ik, zou, ik ben niet zo'n materialistisch ingesteld. Dus ik, ik heb die herinneringen allemaal in mijn hoofd zitten van die renners. Maar als ik daar een keer bij die bus nog kom, dan zal ik er eentje voor je gast meenemen. Nou, Mooi, dat, ja. uh, daar is hij heel blij mee, zie ik al. Dankjewel, uh, uh, Filemon. En uh, we gaan straks even bij je informeren. Tenminste, ik mag dat doen of je het nog een beetje volhoudt. Na zo'n volle tourweek natuurlijk. Ik hoor het graag zometeen. En aangeschoven ook Willem Frank de Noot, digitaal volger van de Tour. Willem Frank, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, iemand die uh, tot gisteravond laat nog aan het aan twitteren was... dat is de oudste man in het peloton, Jens Voogt. Uh, iemand die, die, legde hem, of die gaf hem een compliment eigenlijk, jaar op die zei, impressive how long you held on today, old man... En dan de vraag geocaching tomorrow. Want dat is de grote hobby van Jens Vogt. En die reageert erop. You can bet on that. Of course. I go. Oh, ik moet eigenlijk mijn Jens Vogt-accent opzetten, natuurlijk. Uh, of course, I go geocaching tomorrow on the rest day. Nou, uh, dat geocachen, ja, dat, is, is ja, dat is ja. een soort van. Um, een, een speurtocht eigenlijk met een gps-apparaat. En dan ga je op allerlei onbekende plekken, lekker buiten of in de stad... ga je op zoek naar een, naar een schat die ergens verborgen ligt. Vaak een, een doos met wat spulletjes erin. Dan kun je wat van jezelf achterlaten en daar iets uit meenemen. En Jens Voigt heeft uh, al gescoord zeg maar, in Texas, Spanje, Australië... en nu misschien in Bretagne ook. Ik ben heel erg benieuwd. De rustdag vandaag van Jens Voigt. De proloog. Ja, en die eerste weken, die zit erop. En dus liggen de herenrenners al acht nachten met een teamgenoot op één kamer. En dat is lastig, of juist enorm gezellig natuurlijk. Hoe dan ook, je hebt drie weken een teamgenoot naast je. Vandaar vandaag onze stelling. Renners moeten niet mekkeren over met wie ze op de kamer liggen. Waar of niet waar. Mental coach en psycholoog Siert Nutma onderzocht voor vakantsolei DCM... de ideale samenstelling van de kamers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zegt u het maar, mogen de renners over met wie ze worden ja, opgescheept? Um, nou, ik denk dat het goed is dat, uh, dat de renners daar wel een mening over hebben. Ja. Maar is die altijd doorslaggevend? Um, niet altijd. Um, wat ik uh, bij, het, bij de ploeg gedaan heb, is een uh, assessment afgenomen... en uh, wat we gebruiken om een uh, advies uit te brengen van wie, bij wie het beste op de kamer kan liggen. Dat is bij vakantie heeft u dat gedaan? Ja, bij vakantieleid DCM. En wat is een assessment? Um, wij hebben uh, een model uh, ingebracht wat uh, voorkeursgedrag en sterke kanten en communicatie in beeld brengt. Aha. En uh, dan kan ik me voorstellen dat bijvoorbeeld een stille jongen niet zo snel met een heel druk iemand op één kamer gaat. Ja, precies. Dat klopt. Of iemand die uh, van zichzelf heel netjes is, dat je die niet uh, bij iemand op de kamer legt uh, die een robotje gemaakt kan het echt het gedrag van de renners in, in de koers nog beïnvloeden... als ze met een verkeerde kamergenoot liggen? Nou, je kan je voorstellen, een renner zit vijf, uh, zes uur uh, per dag op de fiets. Levert een topprestatie. Dus dan is het, uh, denk ik, heel goed dat wanneer uh, een renner tot rust komt... dat hij die dat uh, rust ook optimaal kan gebruiken... en dat hij zich niet druk hoeft te maken over allerlei uh, ja, randverschijnselen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dan een renner zegt... nou, de echte rust vind ik toch vooral in mijn eentje. Ja, dat zou best kunnen. Um, die renders die zijn er ook en je ziet dat die uh, vaak ook alleen op de kamer liggen. Maar er zijn ook renders die graag even met elkaar uh, hun verhaal kwijt willen. Dus dan zeggen we zetten we de praters bij elkaar en de rusten bij elkaar om het uh, even heel simpel weer te geven. Ja, want het is een beetje puzzelen natuurlijk met negen mannen. Um, ja, er dat komt net is een uh, aantal. Ja, niet deelbaar door twee. <laughs> ja, ja, precies. Maar je moet je voorstellen, wij zijn sinds. Ik ben met mijn personal expeditions sinds oktober 2012 bij de ploeg betrokken. Um, met als doel een kwaliteitsslag te maken. En een van de dingen die we hebben gedaan, is uh, alle teamleden, dus ook manager, ploegleiders en renners, een soort assessment uh, af te laten nemen. Waarin communicatie en gedragsstijlen zichtbaar uh, worden. Um, dus de voor's en tegens uh, van iedereen. En meneer Nutmaat, snurken? Ja. Dat is natuurlijk wel een, een leuk uh, item. Maar uh, ik denk niet dat het erg is dat er gesnurkt wordt als je maatje gewoon uh, de dwars doorheen slaat. Ja, maar hij moet natuurlijk niet de hele nacht wakker liggen. Ook nee. bijvoorbeeld als ze darmen het niet helemaal goed doen natuurlijk naar zo'n weekkoers. Ik kan <laughs> me ook voorstellen dat het niet heel fijn is. Nee, nee zeker niet. Nee, kijk, je hebt natuurlijk renners die gaan twee keer twee of drie keer per dag naar het toilet. Nou, wat is het dan nog mooier dat je een maatje hebt die daar gewoon dwars doorheen slaat. Heerlijk lijkt me dat. Um, nou, u heeft het onderzocht en uh, wellicht krijgt het nog heel veel navolging gewoon in de tour, uw systeem? Nou, ik uh, ga ervan uit. Uh, we passen dit model uh, veelvuldig toe, ook binnen het bedrijfsleven. Waarin we worden ingezet om productieve teams te bouwen en te werken aan talentontwikkeling. En uh, dit is ook een van de dingen die we doen bij uh, Vakantselij DCM. Dank u wel, Siernd Nutma, mental coach en psycholoog voor Vakantselij DCM. 60 millions de pulido, la passion, le cœur en or, mais ils roulent derrière, souvent derrière. 60 millions de pulido, on les aime, on les adore, même si derrière. Champion pas des matins morts, mais il roule derrière, souvent derrière. Toujours partant, donne le meilleur, toujours content, toujours d'accord, même s'il roule derrière, souvent derrière. La vie est sévère pour les moins forts, mais elle les console Franco de Port, en montrant les lanternes rouges qui rament ma mort, accaparé par leur Ailleurs. En montrant aussi dans sa tour d'ivoire, le désespoir d'enquête, si seul tandis que rigole, 60 millions de pouvoirs. Mart van Low. Ja. wat voor nummer was dit? Welk nummer was dit? Dit was uh, Kent, is een hedendaags Frans chanson. Uh, want als we het over chanson hebben, begrijpen we al gemakkelijk naar de schatkist van de klassiekers terug. Maar dit is echt een uh, paar jaar oud. Kent, en het nummertje heet 60 miljoen poulidors. Het gaat natuurlijk over uh, de beroemdste Raymond van, uh, van de wielrennerij. Poepoe, voilà, ja. Goombaarde heb... van Adrie van de Poel. Dat heb ik, ja, dat, dat, dat, dat klopt. En ik, euh, ik heb het geluk gehad om hem te, te mogen ontmoeten. Een tijdje terug, samen met Karel van Nieuwkerk... Euh... Die Vive le velo, presenteert de tegenhanger van de avond. Tappen, als ik me zo mag uitdrukken, maar dan in Vlaanderen. Hij had mij uitgenodigd om in een snoek, een oude DS uit mijn geboortejaar, 40 jaar oud, zo'n rode goddelijke bak. Het is ook een DS, een goddin van een wagen, letterlijk. Heel Frankrijk door te reizen, een soort van imaginaire Tour de France te maken. Eh, met wat cultuur en chanson erin. En aan het Lac de Vassivière, wat iedereen die nog niet goed weet waar hij naartoe zou gaan deze zomer bij deze kan noteren in een notitieboekje. Dus in de Limousin, Hartje van Frankrijk. Trouwens, waar, ik mijn, waar ik mijn hart heb verloren ik vind, Daar rijden we altijd recht door Door de Limousin, de Dordogne Daar blijven we al een beetje hangen met de Limousin, de, de Bourgogne Nee, blijf daar eens plakken De Berry, heel mooi In het midden lag de Vassivière En daar zat Poepoep op ons te wachten uh, Raymond Poulidard En wat een bemiddelijke ja. man gewoon. Vooral een bemiddelijke man Die hmm. met zoveel egaars En zoveel uh, lof over zijn collega's, sprak bijvoorbeeld over zoetemelk. Zoetemelk, die eigenlijk de echte daar is, als ik goed kan tellen, maar de, de, de echte kenner zit naast mij. Uh, zoetemelk is veel meer keren tweede geweest dan Pulidaar. keer daar. tweede. Ja, dat is, dat en, is denk ik. mooi denk ik uh, twee keer. Hemoon ja, ja, heeft nooit de gele trui gedragen. Hij heeft nooit de gele trui gedragen. Is, uh, heeft, is natuurlijk had hij dan die geweldige tweestrijd met Anquetil. Dat maakt het natuurlijk nog spannender. En zoetemelk is ook een beetje moeilijk om uit te spreken voor een de Fransman. Ja? Ja. Omdat, zoetemelk, hè? Uh, omdat, ja, ja, ah, is een woord geworden in het woordenboek. Ja. We hebben de polidaar van de politiek, de polidaar van het chanson, de polidaar van de radiopresentators, ik verzin maar. Of is we net, net niet. Zo net niet, super top zo. Net niet het, de categorie merks of de categorie van de... En daar behoort polidaar toe en hij zegt ik ben er eigenlijk dankbaar omdat ik nooit die tour heb gewonnen, want ik ben net wereldberoemd geworden door altijd... Tweede of net te verliezen. Ja. En dit lied gaat daarover. Frankrijk is bevolkt met 60 miljoen mensen, 60 miljoen. En de zanger zegt: het zijn allemaal Polidaags. Eigenlijk zijn de meesten van ons, behoren wij tot die net niet-categorie. En ontzegt hij: eigenlijk heeft Frankrijk dankzij Polidaag ontdekt dat er in het verliezen of het net niet winnen toch een soort van overwinning kan schuilen. En daar gaat dit lied over. Bart, mag ik het hebben over jouw overwinning? Mijn overwinning? Ja. Hey, Op de mond van Toe? Ah, ja, de van Toe. Ja, dat was dus de laatste, de laatste etappe. We hebben er vier gedaan in het programma waar ik het net over had. Twee uur en 51 minuten. Ja, ik, ik weet niet. Jij hebt net be be bekend dat jij ook af en toe op een fiets zit. Maar ik ben er van toe echt nog nooit op gefietst. hoop ik nog wel eens te doen. Dus laat staan dat ik het in twee uur en 51 ja, minuten doe. Dat doen. is nu de, de, de, de echte de echte. hè? Even ja, dat, voor dat de was ook ongeoefend. Ja, meneer de, de, de, de, de, de, de, de uitdaging was, um, kan iemand die niet getraind is... Die van toe oprijden. Ik heb, ze hebben mij op zo'n fiets gezet. Ik heb voor de eerste keer van die schoentjes aangedaan die dan klikten in die pedalen. Dat, het was allemaal nieuw en ik ben gewoon beginnen rijden. Maar het had wel een soort... Uh, Karel had voor mentale doping gezorgd. Want wie had hij erbij gehaald? Ja, Jansen. Huh? Ja, dus ik vertelde natuurlijk... je net voor de uitzending, ja. En, en, en Jan, ja, wat, wat, wat een. Ja, ik bedoel, jullie kennen hem natuurlijk al, al, al jarenlang. Nou, wat ja. een crème van een man. Ik heb hem hier liggen, ja, een, op de voorkant van het boek van Louis ja. Bovee. Wat, wat, wat ja. voor man is het, meneer Bovee? Is het inderdaad een man die, die, die, ja, die Bart omhoog heeft geschreeuwd? Maar ja, dat zelf kan ik me eens voorstellen. Een, een hele charmante man. Uh, hij zit bijna elke dag nog op de fiets. een kilometer of 50. Hij uh, heeft altijd gezond geleefd. En daarom ziet hij op de voorpagina van mijn boek zag hij er ook goed uit en nu met zijn 72 ste nog steeds en ja enorm laat ik zeggen een positief ingestelde man is nee. hij voor u beide nu of voor jullie beiden een held? Ja, voor mij, ik bedoel, die, die beklimming van de Van Toe was de bekroning van dat programma, was van die vier weken reizen. Ik heb echt, ik heb tot tranen toe afgezien, kramp tot in mijn achterstuk. Ik ben, ik, twee keer heb ik kramp gehad dat ik mijn benen niet meer kon plooien. En ik zat in die klikpedalen, dus beeld u in. Ik viel gewoon, want ik, echt als een amateur, maar dan heeft hij me ja. toch heeft gemasseerd, heeft wat antioxidanten gegeven. En toen ik dan toch boven ben geraakt, zei ik, Bart, dit is, dit is opmerkelijk, we hebben gesympathiseerd, ik ben hem drie dagen later gaan opzoeken, bij hem thuis, ja. Oh ja. heeft voor mij een fiets in elkaar gezet. Een Jan Jansen fiets. Ik heb Uiteraard. die gekocht. En ik rijd nu, ik, bedoel, ik kom uit het dorp van Herman van Springen. ik durf het bijna niet zeggen. Uit Grobbendonk, Powell, de Stille Kempen. Dat is het, en het ja, Jan Jansen is een beetje zijn zwarte beest. De tour van 68, 38 seconden. Mm. En ik rijd nu rond met een Jan Jansen fiets. Dus elke keer als ik het schrijven pauzeer, ik ben nu aan een nieuw boek bezig, rijd ik, cruise ik door het Vlaamse landschap, zie ik in mooie retro letters Jan Jansen op mijn fiets mm. staan. Dus... Is het zo dat Verspringel nog voort leeft in België? Ja, Niet zo als, maar als, als een soort cultheld, als... hè? Ja, een soort maar was Een hè? Een was hij ook, natuurlijk. Ja, totaal andere type renner ook dan Jan Jassen. En Jansen was de, ja. ze, ze, een stoutmoedige Hollander, hè, die, ja. die er gewoon helemaal voor ging. En die, die overiging ook nog eens vier zinnen achter elkaar kan zeggen op de allerscharmaanste wijze, van, waardoor hij ook regelmatig te gast is bij radio en tv. Ja. Dus, en, en Herman is eerder een, een teruggetrokken man die ja. de media schuurt. Dus twee verschillende types. Louis, ja. waarom ben jij um, deze plaatjes gaan verzamelen? Het zijn eigenlijk uitdeelfoto's hè, van ja, wielrenners. Uh, van oude helden, uh, prachtig zwart-wit, sommige met handtekening. Waarom mm -hmm, ja. wil, je, wil je dat doen? Nou, In de, de jaren 60 ga ik in al gefascineerd door het uh, fietsen. Ik ging met mijn vader naar... Uh, Hoe oud de was je toen, Louis? Ik uh, uh, ben van 1950. Dus je was een dikke tien jaar. Ja. broek, oké. Okay. Ja. En toen ging ik naar de criteriums en uh, zag ik uh, de beroepsrenders. Uh, de familie van Est die kwam bij ons uh, thuis. In het plaatsje Stompelschat. Daar heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Bij, bij Rozenel. Rozenel, precies. En uh, zo is mijn interesse uh, gaan lopen. De eerste, ik ging wielrenners die toen nog gewoon met naam en toename in het uh, telefoonboek stonden... Die schreef ik aan voor een foto met handtekening. Want zo ging ben, dat echt. Je keek ja, in ik... het telefoonboek dacht, dacht, ja, hey, daar woont Jan ja, Jansen. Of, ja. of uh, Piet van Nest in ja, dit geval. Noem ja, uh, maar op, ik schrijf ja, ze. Ja, en, ja. Ja. en dan komt er dus een paar weken later... Nou, niet een paar dagen. Uh, een paar dagen later al kwam er op post. Nou, al? Ik, ik had er uh, een zegel bij gedaan. <totst> en, uh, nou ja, en voor de buitenlandse renners, toen was ik een jaar of twaalf, dertien... Nou, ik wilde uh, er zelf achter komen waar die uh, woonden. Dan belde ik de regionale krant op waar woont... Uh, Gianni Motta, of uh, Rudy Altig. Ja. op mijn twaalfde, dertiende jaar. Nou, en die schreef ik dan een uh, brief. En uh, in het uh, Nederlands. En nou, dan kwam er kwam al, altijd post terug. En wie heeft er nooit, wie heb je echt niet te pakken gekregen? Uh, het uh, dat beest? hebben ze met afgelopen weken vaker gevraagd. Ja. Dus ja, ik sorry, kreeg sorry, voor ja. iedereen uh, antwoord. Ah, ik ik zou, iedereen altijd post. Tot over de grenzen? Ja, tot over de grenzen. Tot ver over de grenzen. Italië ook. Daar was ik dan trots op. met Een uh, Italiaanse postzegel. En die haalde mijn moeder er meteen af. Ja, dat, dat was zien. natuurlijk ook een unicum. Ja, uh, ja, die mooi zo'n Possego in het buitenland. Ja, ja. Ooit gedaan, Bart? Uh, ook de uitdeelfoto's uh, verzameld? N nee, eigenlijk niet. Wat, wat, wat wij wel hadden in Vlaanderen, dat, waren, dat is helemaal iets anders. En natuurlijk ken het met voetbal. Bij voetballers hadden wij zo van die prentjes en die zaten ja. dan bij koekjes. Ja, ja. Die kon je sparen en op de speelplaats deelden wij die wel uit. Ja, ja dat was dat, in uh, ons ja. land ook in de jaren zestig. Ja. Maar ik, ik een denk dat de ben ik, ik, ik. ben te he? jong, denk ja. ik. Sorry, ik denk niet dat ik zoveel jonger ben dan. Maar net iets jonger, Louis. Ik hoorde daar net, het verbaasde mij, maar het, het, het vreugde me ook dat het toch nog die uitdeelprintjes nog wel bestaan. Oh, dat is maar het zeggen, is dan toch, toch niet meer zoals het vroeger was, denk ik. Nee. Dat, uh, met internet en uh, ja, beeld, be de beeldcultuur is helemaal veranderd. Dus het is iets van een vorige generatie, denk ik. Filemon, goedemorgen. Ja? Wederom, jouw plaatjes uh, maken een hoop los. Tenminste, de plaatjes die je nog gaat scoren, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, ik zal mijn best doen. Ja, ze, ze zijn wel echt aan het verdwijnen hoor, want je ziet het nauwelijks nog. Maar bij Argo Shimano, uh, Nederlandse ploeg, hadden ze, nog, uh, hadden ze nog keurig op een tafeltje liggen. Inclusief handtekening trouwens. Nou, maar ze laten vandaag de laatste van wie ik zo'n strooikaart heb gehad is Henk Wijngaard. <laughs> en dat ja, het zegt ook een beetje, het is die generatie van artiesten en, en, en sporters die dat natuurlijk nog heel veel uitdeelden. Ja, en Henk Wijngaard is van een heel andere orde natuurlijk dan de toerenrenners. Maar ik uh, voorzie je mooie taken uh, voor jou vandaag op de rustdag. Hup, langs Argos. Ja, nou, ik ga uh, langs uh, Sky. Eigenlijk, en dat is dan weer zo'n hyper, hyper, hyper moderne team. Dat zie je ook aan hun uitstraling, aan hun bussen, aan hun auto's. Dat ziet er echt zo erg gelikt uit. Dat is ook wat mooie aan Sky. Hè. Die komen aanrijden en die hebben eigenlijk al een punt voor. Omdat alle renners kijken ook met een soort van jaloezie. ...naar hun apparatuur... En hun, en, ...en hun mensen en hun technieken. Uh, en ik heb daar afspraken... ...met, uh, met Servas Knapen, dus dat is... Uh, ...dat lijkt me een interessant gesprek, want er is natuurlijk... ...gisteren enorm veel gebeurd... Uh, ...met Sky. Natuurlijk, ze hebben nog steeds... De gele trui, maar... Borte, die, die is weggezakt en Kirienka die is ziek. En er is ook nog eentje is de, de bocht uitgevlogen. Dus genoeg om over te praten. Dus ja, voor ons is het wat dat betreft niet echt rustdag. Het is om uh, die verplaatsing te overbruggen. En, uh, en dan snel, hup, aan het werk. Nou, De zaterdag liet zich inderdaad niet vergelijken met uh, de zondag, mag ik wel zeggen. Nee, die, die, die zondag, joh, dat was, het, het is wel echt mooi hoor. Want je... Journalisten en vooral wielerjournalisten die zijn uiteindelijk met het vak begonnen omdat ze als tiener voor de televisie hingen in de zomervakantie om naar de Tour de France te kijken. En nu die Nederlanders het gewoon echt goed doen, dan zie je ook die journalisten opleven, dan is er commotie, dan wordt er veel over wielrennen gesproken, dan zit niet iedereen een beetje achteruit gezakt achter zijn laptop. En ik stond, uh, gisteren na de etappe stond ik uh, in het gebouw waar die renners moeten douchen. Want je krijgt een soort algemene douche, omdat die uh, bussen die waren al uh, weg voor de verplaatsing. En nou, dat was weer echt door de Frans chaos. Ik vond ook naast de arts van de Rabobank. En die zei ook, eh, maakt het grapje van, ja, ze organiseren het nog maar 100 jaar. Dus misschien moeten ze nog een beetje wennen aan, uh, aan, aan de commotie uh, bij zo'n finish komt kijken. Maar het waren echt tourbussen, uh, mechaniciënt, renners, uh, verdwaalde stems. Alles krioelde en liep door elkaar. Ik heb zelfs door een auto zien raken. Uh, ik heb kruitsieker tegen, tegen een, een jongetje uh, aan... Uh, zien botsen die misschien ook uh, strooikaart aan het verzamelen was. Echt ongelooflijk. En zo'n ploeg heeft natuurlijk ook niet heel veel mankracht. Dus uh, die dokter heeft toen de fiets van, van Bauke Mollema aangenomen toen hij aan rijden. En ik heb hem uh, laten zien waar hij eigenlijk moest douchen, want dat wist hij helemaal niet. Dat lag een belangrijke taak voor jou gisteren. Hey, en Filemon, ja, wij zeggen nog wel steeds een beetje in de volksmond natuurlijk Rabo, maar na dit weekend moeten we echt gaan wennen aan Belkin, hè? Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Dat is ook zo, dat is ook heel slecht. Dus oké, okay, ja, we zijn nu... Zitten in het, uit, het systeem, ja, uit he? uit Het was op Frankrijk, maar het is geen excuus. Uh, het, het is Belkin. Uh, Filemon, uh, heel veel succes uh, en uh, heel veel plezier met Serva's knaaf, want ik mag ook wel een beetje verklappen dat je met hem gaat scheudeboelen. Ja, dat mag je zeker verklappen. Maar het gaat vooral om het goede gesprek. Zo is maar, het. ja, je spreekt op een of andere manier beter als je daarbij scheiden bol. Heel goed, en uh, zet hem op en winnen hè? Ja, zeker. Ga ik doen. Zo is het tot morgen. Um, uh, Louis, um, is, is het herkenbaar? Wat Vladimir vertelt dat het vroeger, ja, de, de, was het gewoon, ja, je deed je ding en, en je stapte af en dan, en dan moest je voor jezelf zorgen. En nu is het gewoon allemaal, ja, het wordt voor je geregeld. En het feit dat ze dus gisteren moesten douchen ja. uh, in een algemene douche omdat de bussen al weg waren, dat, dat vinden nou, dat ze was nu wel heel vreemd. Vroeger was heel uh, maar... anders. Ja, uh, vroeger uh, moest de renders allemaal voor zichzelf zorgen. Als een band op hun rug, als ze lekker band hadden... moesten ze zelf een verse tube opleggen. Uh, dus ze dat is mochten al... daar heel lang geleden niet bij geholpen worden door andere mensen. Uh -huh. Zoals Eugène Christophe, die ooit de Tour en dat spreken echt heel ja. lang geleden, zijn eigen vork moest Tot in hun smid. Tot twee keer toe, Bart, uh -huh. moest hij zijn eigen ja. voorvoor. Ja. En, en er had, had iemand met, met een blaasballag een beetje geholpen en dan heeft hij straftijd gekregen. Ja. Dat, is, dat, dat is lang geleden. Ja, wat vroeger ook als iemand op uh, zoetmelk is... Uh, een paar keer uh, op uh, stimulerende middelen uh, betrapt. Nou ja, dan werd hij niet uit de toer genomen... maar kreeg je een bepaalde staftijd van 10 een minuut of vijf of tien. Ja. Serieus? Ja, dat is nu ook allemaal ondenkbaar. Ah. Ja. Dat is ook enorm veranderd. De ploegentactiek is uh, veranderd. Vroeger was de kopman de baas. Maar nu is dat misschien ook nog wel. Maar andere renners, die, die hebben ook wat te vertellen. Vroeger bepaalde de kopman, die bepaalde wat er gebeurde. Je hebt uh, ook het boek geschreven In het Geel... Ja. Alle Nederlandse leiders in de toer. Ja. En uh, daarin heb je ook expliciet gevraagd uh, naar doping. En er was maar één renner die het echt ja, wilde toegeven. Gerrit Voorting, uh, die man is uh, 90, En uh, die vertelde dat hij in 1958 uh, maakte niet deel uit van de Luxemburg-Nederlandse ploeg. En dat uh, Charlie Gold, die was de kopman. En dat uh, een paar de etappes voor het einde, uh, dat hij uh, zich uh, inentte of dat uh, liet uh, doen door een uh, soigneur. En die heeft dat allemaal uitgebreid uitgelegd. En, ja, Gerrit zei het. Ik kan me niet schelen wat ik uh, nu allemaal vertel of dat er uh, nog uh, heibel over zou komen. Ik ben 89, hij is nu inmiddels 90, dus ik vertel het maar. Een aantal andere renders die hebben ook uh, van de 17, die hebben ook wat verteld, maar die uh, wilden dat niet gepubliceerd zien. En wat betreft het verhaal van Golden schrijven we 1958. Ja. ja. Anke Til gaf het ook gewoon toe, hè? Ja. Dat vond ik wel, die zei van ja, Johnny Holiday, die als die gaat optreden, die zit ook een spuit. Edith Piaf ook. Dus waarom zou ik niet anders zijn? Hij heeft ooit Leuk, Bastanake Luik gewonnen. En hij moest naar de dopingcontrole en hij zei ik weiger in een potje te plassen. Ja. Dat was eigenlijk bekend dat hij het gedaan had. En ja. ze hebben zijn overwinning afgenomen. Ja. dat was nog eens een kampioen. Eigenlijk vonden ze er nooit wat over die uh, perikelen en uh, de helden van de toer uh, straks meer. Maar we gaan eerst naar uh, Dorald Megens, want het is inmiddels half twaalf geweest. En uh, hij heeft het in een journaal het van Bommel van de SP wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de miljoenen die Nederland steekt in de wederopbouw van Srebrenica. Nederland draagt onder meer jaarlijks 5 miljoen euro bij aan de opsporing en identificatie van slachtoffers. Van de 8.000 moslimmannen die na de val van de enclave in 1995 werden vermoord, zijn er 3.000 nog altijd niet gevonden. Een reportage van Brandpunt bij de KRO zei de burgemeester van Srebrenica gisteravond dat dat komt door grootschalige corruptie. In Egypte heeft de moslimbroederschap opgeroepen tot een opstand tegen het leger. Dat gebeurde na een schietpartij bij een kazerne waarbij meer dan 40 doden zijn gevallen. De meeste slachtoffers zijn aanhangers van de afgezette president Morsi. Die na verluidt in die kazerne wordt vastgehouden. Er zouden vanochtend bij die schietpartij zeker 300 mensen gewond zijn geraakt. En in India is een hotel ingestort. Er zijn zeker 10 doden en 15 gewonden. Onduidelijk is hoeveel mensen er nog onder het puin liggen. In het hotel in Secunderabad, een stad in het zuiden van India... werkten 25 mensen. En dat zijn de hoofdpunten. John Bakker, John, is het druk op de Nederlandse wegen? Nee hoor, het valt wel mee. Maar er is wel een ongeluk gebeurd op de A28... vanuit Zwolle naar Assen bij Hogeveen-Fluitenberg. Zorgt voor twee kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De proloog. Deborah Blekkenhorst. Zometeen, wat heeft een zeebaars? Ja, u hoort het goed, een zeebaars te maken met de tour. Maar eerst, Bart van Loo, uh, mogen wij nog een, uh, een mooi Frans nummer draaien? En jij hebt voor ons vandaag de muziek uitgezocht. Uh, dus waar gaan wij nu naar luisteren? Ja, god, uh, hier, is het is opmerkelijk dat Frankrijk met zo'n rijke chanson-cultuur eigenlijk al bij al niet zo heel veel koersnummers heeft. Nee. Uh, we hebben er dan net to toch eentje gehad, 600 million de polydares. Maar het ultieme fietslied is misschien uit de jaren 60 toch wel... Even Yves Ik denk dat dat is wat nu klaar staat, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. Ja, Yves Montan, dat kennen we allemaal wel. A dat is niet direct meteen specifiek gerelieerd aan de Tour de France, maar wel aan het fenomeen fietsen. Vooral aan toen we jong waren, met z'n allen op de fiets, over het grindpad reden, naar dat ene meisje kijken, probeerden die allemaal te imponeren. Het is een beetje een herinnering aan de kalverliefde. Uh, wind in de rug en teruggekorte broek en jong zijn met Yves Montan.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 On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Yves montant à bicyclette. Louis Beauvais, wij hoorden het begin eigenlijk van dit nummer... en toen hadden we even een blik van verstandhouding die we uitwisselden. Want we kennen dit, hè? Ja, van de avondetappen van Bart Smeetsen. Van de Rebus, ongelooflijk. Ja, dat was apart. Bij Bart iets minder snel de associatie. Maar wij dachten, hé, natuurlijk kennen we dit nummer. Het hoort ook echt bij het fietsen. Bart van Loo, hoe jammer is het dat Jurgen van den Broek er niet meer bij is? Ja. De Belg van lotto want Jullie man in de ronde vertelde net... Ja, we hebben nu een, uh, een Nederlander op drie en vier. Het ja. wordt allemaal drie keer zo plezant. Dit is een beetje het gevoel van... Alsof we plots niet meer gekwalificeerd zijn voor het WK-voetbal. Het WK is altijd leuk, maar als je er als Belgen land, En we hebben dat de laatste keer... We zijn vooral we zijn we uitge we zijn we uitgeblonken in afwezigheid. Ja. Ja. Maar nu gaat is, het goed met nu de gaat het je gaat goed gaat, gaan. Maar, ja. En nu hadden we weer iemand... Ja, die gaat weer voor het podium meedoen... En ineens valt hij en valt hij uit. Dat is gewoon zo van, oh, nu wordt de koers. Want normaal gezien beeld je in, vroem, en komt dat door. Op de berg, naar boven. En daar had Jurgen van den Broek kunnen bijzitten. Normaal gezien. Ja, dan dat is het dus ja, we voelen ons toch een beetje verweest. En is het nou zo dat de Belgen andere favorieten kiezen? Ja, nee, helaas hebben we geen tweede Jurgen van den Broek. Nee. Dus misschien moeten wij maar zeker weer voor de Nederlanders gaan stemmen. Zoals jullie dat ook doen, als wij goed zijn. Ja, is zeker. Waar? Elke toer hè, kunnen er nieuwe helden opstaan. Ja. De helden van de koers. En dat zijn dan de mannen die tot de verbeelding spreken. En dat is dan niet zozeer vanwege hun overwinningen, nee, nee, maar juist om hun persoonlijkheid. Kulthelden dus. En deze honderdste toer geeft Marco Heil geschiedenisles. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen, Deborah. Je gaat de koers achterna, hè? Je bent onderweg naar Bretagne. Inderdaad, ik niet alleen, maar, het hele, zeg maar de hele toerkaravan. Dus slappen we er vandaag maar eens een Britoen bij pakken. Nou... Keuze zat wat, ja, keuze zat wat dat betreft, want, want er zijn heel wat goede Bretonse renners geweest en nog steeds. Wat dat betreft is Bretagne eigenlijk zo'n beetje het Noord-Brabant van Frankrijk. En dan weet eigenlijk iedereen wel de beste Franse renner en de beste Britoense renner, ook dat Bernard Hinault was. Maar de kultigste, dat was Jean Robic. Nou. Een mooi figuur met een prachtig verhaal. Brandlos. Nou, ik zeg een mooi verhaal, maar eigenlijk dat slaat niet op Rubik zelf hoor. Rubik, dat was, uh, die was allerminst mooi, van het vorige week in deze reeks al over Jamil abdu of die ook niet bepaald moeders mooiste was, maar Rubik die was nog veel, veel leviger. Dat was een, een, een soort troel met flapporen, met, met een veel te groot voorhoofd en daaronder van die kleine varkensoogjes. En, en die hele lelijke tronie die stond dan gemonteerd op een op nieuw een, op een lichaampje van een, van een meter 61. Ja, met zo'n lichaam kon hij natuurlijk goed klimmen. En vandaar ook zijn bijnaam Le Piquet. Het klimgeitje. Maar om, om nog meer, of het geitenbokje zou je het ook kunnen vertalen. Maar om, om nog meer schade aan, aan, aan die tronie te voorkomen, had hij dan ook nog een keertje zo'n worstenhelm opgezet eigenlijk. Dat was eigenlijk heel, dat, maar hij was eerst die helm, eigenlijk, soms eigenlijk, zo'n door. Helm. Vandaar dat ik ons de bijnaam tijd de Queer had. Nou, en daar werd hij toch een beetje mee uitgelacht in Peloton, joh. Uh, maar om een beetje indruk te maken op zijn collega's, had hij op een gegeven moment bedacht van kijk jongen, die helm is wel heel stevig. Kijk maar eens wat ik durf. En dat hij met een, met een haal besloeg op zijn hoofd om die helm te testen, zogezegd. Maar als hij vergeet dat hij zo mocht stellen, omdat er gapen zaten, dus liep hij ineens een hele gezicht vol met bloed. Dus, ja, dat doet dat pijn. Dat he? het mooiste, maar het is ook niet het kleinste. Maar ja. hij heeft wel een mooi verhaal, want ja, volgens mij had hij in de liefde toch gek genoeg wel succes. Klopt, hè, dat uh, ja, sport erotiseert, zullen we dan maar zeggen. En Zelfs Jean Rubik was, was er toch wel in geslaagd om een vrouw aan de haak te slaan: een prachtige Franse, genaamd Juliette. En ze zijn vier dagen voor de toer van 1947 zijn ze in het huwelijksbootje gestapt. Maar Rubik had natuurlijk in de oorlog lang niet kunnen fietsen, lang geen geld verdiend en had geen geld voor een huwelijkscadeau voor zijn Juliet. Maar beloofde hij dus: Ik neem voor jou als huwelijkscadeau de overwinningsbloemen uit Parijs mee. Ik win de toer voor jou. Nou ja. Dat was niet zo makkelijk, want de laatste dag van de Tour, de, de, de afsluitende zondag zat maar zeker, stond die derdes. En de Brambilla die stond eerst. En je weet dat gaat met die laatste zondag, en is in principe een soort non-aanvalspact. Weet je uitbollen, we hè? Samen naar Parijs. Maar onze vriend, hij deed toch. En op 146 kilometer voor de, voor de, voor de finish in Parijs is hij, is hij eigenlijk tegen alle conventies en is hij toch gedemarreerd op een, op een helretje. Nou, een klein koortje met een profetische naam, de Col de Bon Secours. En daar heeft hij inderdaad zijn Tour gered en heeft hij inderdaad alsnog de, de toeroverwinning binnengehaald. Mooi romantiek? Ik beloofde bloemen. Ja, ja, ja mooi voor romantiek. Ja. maar ook een mooi eind. Voor Juliette? ja. ja. Dus, dus ja, wat dat betreft. Het is een mooi verhaal, het, het eindigt alleen niet zo mooi. De Ik vermoedde het, Zoals, het al. Kulvelden, in deze reeks uh, loopt ook dit tragisch af. Uh, Rubik die uh, stopte met wielrennen, is een café begonnen café dat flopte. Zijn huwelijk is dan ook op de fles gegaan. En alles wat hij deed, dat mislukte eigenlijk. Uh, hij is een beetje aan lager val geraakt. Is depressief geworden. En in 1980s wilde overlevering is hij naar het overwinningsfeest van Joop Zoetemelk geweest. Waar Zoetemelk zijn overwinningsfeest hield omdat hij de Tour had gewonnen. En daar die bewuste avond zou Jean Robic zich verzoend hebben met Pierre Bramilla. De man die in 1947 op die laatste zondag uit het geel had gereden. En na die verzoening, in diezelfde nacht nog, heeft hij zich, ja, is hij verongelukt. Wederom een tragisch eind, Marco, aan een mooie kultheld die eind. je voor ons hebt geschetst. Dankjewel, goede reis Tot morgen. en tot morgen. Daag. Ja heren, en dan is het rustdag. En wat doe je dan uh, zoal? Ik weet niet of jullie het uh, uh, ooit hebben meegemaakt. Nou ja, natuurlijk geen toer gereden, maar wat moet je doen op een rustdag? Nou, uh, wij hebben het antwoord. Ik, ik, ik had het net al een beetje verklapt. Hè? Um, weten jullie wat je kan doen in uh, Saint-Nazaire, uh, waar de heren naartoe gaan? Ja. Dus in, in de, ja, dat ligt aan de kust, dus iets met water misschien. Nou, heel goed. Je zou natuurlijk ook een, een, nog een bezoekje kunnen brengen... aan bijvoorbeeld bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, ja. die, die grote U-bootbunkers. Um, maar je kan ook lekker gewoon inderdaad een hengeltje uitgooien... in de Atlantische Oceaan, want het bulk daar van de zeebaars... maar hoe doe je dat dan? Hoe vang je hem? Verslaggever Robert-Jan Boy is aan zee met Raymond Horizont. en Hij is zeebaars, zeebaarsviscursusleider... Mooi woord voor schrebbel in Hoek van Holland. Robert-Jan, heb je al iets gevangen? Nou, Deborah, de spanning is hier bijna ondraaglijk. Want uh, ja, gevangen hebben we hier nog niks. Maar volgens mij kan dat ieder moment uh, gebeuren. Ik kijk naar uh, Raymond, die uh, het molentje beweegt. En nu hebben we met een grote siep zeg maar, uh, uh, het visstuig uitgooit richting Nieuwe Waterweg... Wat werkelijk schitterend erbij ligt hier natuurlijk in de, in de ochtendzon. Met uitzicht op de Noordzee daar aan, stuurboord. Daar gaat een reusachtige olietanker. Nou, daar recht voor ons allerlei uh, olietanks. Van de, ja, dat moet de Tweede Maasvlakte zijn. Uh, Schat ik zo in, Raymond? Ja, dat is klopt. Dat is uh, de, de Tweede Maasvlakte aan de rechterkant. En aan de link, of hier recht voor je, ja. dat is uh, de Europort. En dat is, uh, ja, het is een mooi gebied om te vissen. Ik kan dat... me voorstellen dat, dat je echt tot rust kunt komen uh, hier. Hey? Ja, je komt hier tot rust. Lekker uh, dicht aan het water. En, uh... Zo ah, moet het ook in, bij Saint-Nazaire zijn natuurlijk. Prachtig, een mooie, mooi gebied om te vissen. Ik kon ons goed voorstellen dat een Johnny Hogeland, een Bauke Mollema... ik noem maar even wat, een Gezink natuurlijk, een Laurensendam lekker tot rust kan komen. Daar gaat hij weer. Zeebaars. Oh, ja, ik probeer hier zeebaars te vissen. En uh, ja, het liefst ook wat mensen naar de zee, naar de kant te krijgen. En uh, daar lekker mee te gaan vissen. En uh, hun ook een uh, visje proberen te laten vangen. Hè? En Saint-Nazaire, Saint-Malo, daar morgen de etappe start. Schijnt een zeebaarsgebied te zijn. Ja, Echt, ja, ja, zelfs vorig jaar ben ik daar geweest. Ook met ja. een visgids. Ja. Ik doe zelf ook visgidsen dan. Maar hij, uh, de Fransman die daar uh, uh, gidst, ja. daar zijn wij, uh, ik samen met mijn maat, mijn vismaat, zijn we daar wezen vissen. Kent het allemaal op je duimpje? Ja, daar zeker. Ik heb ook daar weer van geleerd natuurlijk. Hè. Dus and andere structuren van Het is bodem. een speciale vis, die zeebaars? Ja, ja die vang je niet zomaar. Het is Vertel niet zomaar. even over de zeebaars. Ja, nou, de zeebaars is uh, ten eerste een heerlijke vis om te eten. Ah. uiteraard heel erg leuk om uh, ja. op te vissen. Je geeft een, hij geeft een flinke... Uh, een sport aan, uh, aan je haak natuurlijk. Hoe groot kan die worden? Nou, 80, 9, ja, 80 centimeter, een beetje max. max. Beetje wittig, hoe ziet het eruit? Hoe, uh... Ja, een mooie structuur van, van vlees en ja. uh, zilverachtige vis. Ja. Dus uh, heel veel stekels. En een rover, dus uh, is de sterkste in onze soort, denk ik wel. Dus zeg maar de Joop Zoetermelk van, uh, ja. van, van, van de zeebaars. Oei, nou ja. dan moet dit wel een hele grote maar, zijn. Die blijven, <laughs> blijven doorgaan, net als Joop Zoetermelk, denk ik. <laughs> en de Balkomolleman natuurlijk hè. Uh, de van ja, Je uh, weet het die, niet. De jongens uh, ja, die doen die het hebben ook. Je hebt ook Oké, ja. Okay, ja. Nou, nee, die jongens doen het hartstikke goed, had ik gezien gisteren. Dus uh... Hé hey zeg maar, je staat hier met je werphengel. Ik zie, dat mag ik even kijken wat er nou precies aan is. Want het wordt ja. steeds een hele enorme haak. En dan, ja. dat fliebert wat witzaam. Wat is dat? Ja, dat is een twistertje. Dat is kunstaas. Ja. En uh, dat, dat stop ik uh, eigenlijk, dat zet ik eigenlijk over een haakeem uh, en een, haak een loodgewichtje. Ja. Ja. Dat gooi ik weg. Dat gooi ja. ik de wa het water in. En dat ga ik geleidelijk aan, ga ik tot binnen vissen. En dan stuit het op de bodem en ja. dan moet die baars ja. eraan gaan zitten. Ja, ja. ja. Nou ja, het is de manier van het aanbrengen van je kunstaas. Ja. Hoe ga je dat aanbieden aan die vis? En het is eigenlijk dat een kunst om die baas te, ja, te verleiden daardoor. En ja. er zijn heel veel technieken voor. Ja. En dat wil ik eigenlijk heel veel mensen bijbrengen. En het, dat gaat hartstikke goed. En uh, zo vangen we af en toe eens een baasje. Dus ja, ik heb nu een paar keer gegooid, een keer of tien. Ja. En uh, ja, het kan zomaar gebeuren. Dat, is dat zou het mooi zijn, doen, he? He? Probeer het ja. nog eens een keertje. Ja, ja, o, ik moet ik, ik er even gooien. proberen? Of ja, je mag ook gooien. Gooi mag, het u maar. Mag ik even meehelpen? Ja, oké. Okay, dan gaat hij even. Eén, je ja. Oeh, dat is een heel bescheiden gootje, <laughs> moet ik zeggen. Maar ja, ja, ja. je weet het nooit. Ja, maar je komt toch al aardig ver nog hoor. Is zo'n visset makkelijk te krijgen in Senna uh, Een werp, werp, werphengeltje. Ja, toch? Om hem daar te krijgen? Ja, nee, die, om, om een uh, hengel te kopen. Oh, daar. Om een hengel te kopen. Ja, je oh, kan daar nog wel wat hengels wat kopen. Sta je voor de Nico Verhoeven zegt van joh, ja. uh, Of hier naar de plaats even, even uh, uh, voor de man even ja. even een uh, setje kopen. Ja, het is makkelijk te krijgen. Ja hoor. Oh, er is hier alweer niks. Weer niks. Weer niks. me. Er gebeurt heel veel natuurlijk. Het is niet altijd dat je gelijk wat vangt. Nee. Daar gaat hij weer. En een flinke sweeper. Nou, ja, het, ja, uh, ja. Ik, ik, ik vrees de boeren... Oh, ja, ja, ja, daar komt hij. Ja, ja, ja, ja, ja. Wacht, wacht, wacht, ja, ja, ja, ja. wacht. Ik heb er een. Je hebt er een? Hoor je dat? Ongelooflijk. Je zou bijna denken dat het doorgestoken kaart is, maar niks ervan. Uh, Raymond is als een idioot nu aan dat, uh, dat molentje aan het draaien... Ja. Is het de grote? Ja, nou, ik, ja, hij, zit, hij zit op die stroming nu, dus uh, ja, ik ben nou aan het draaien. Kijk, uh, ja, je ziet het aan mijn hengel, hoe, hoe krom hij staat. Voelen? Nou, hij is behoorlijk. jongen, ja, ja, ja, ja. uh, jongen, jongen, jongen, jongen. Dat kan een uh, baas van anderhalf, 2 kilo misschien zijn, hoor, dat weet ik niet. Het kan ook zwaarder zijn. Wacht even, wacht even, daar komt hij aan. Daar ja. komt hij aan, even hier, moeten we een ik beetje hier naar voren. Ja, ja, ja, ja, ik en volg dan, jou. Dan pak ik, ja. uh, pak ik die baas uit water. Oké. Okay. Uh, kijk eens, kijk eens. Oeh, ik zie wat zilvers daar inderdaad uh, gaan. Oh, dat is wel een behoorlijke joegel, zeg je. Hey. Goedemorgen. Ja, dat is wel een kilo of twee denk ik hoor. Lekker voor op de barbecue oh. vanavond. En hoe pakken we hem nou eruit? doen ik, ja, de... ja, ik pak een pieulgreep. Ik Ja, ja ja, in de bek. ja, ja, ja, ja. ik heb hem. Ik Ga mee, gaan we naar boven even. poh. Po. Po. Ik leg hem eventjes neer, want wat doen ADO we ermee? Wat doen we ermee? Nou, uh, hij is uh, goed voor consumptie, dus ik zou zeggen, neem hem uh, mee. Of, uh, ja, we gaan de eindredacteur kan het uitstekend klaarmaken, oh, volgens okay. mij. Nou, oké, okay, dan mag hij. En dan sturen, sturen we hem naar de Tour de France. <laughs> ja. Morgen. Dat ja, dat zou ik kunnen doen. Voor het doen. ontbijt bij Malo. Oh, dat is een goed idee, ja. Oké. Okay. Hé, hey, bedankt. En hou hem in bedwang, dat ding. in ja, ja, bedwang. Hier komt. Nou, Robert-Jan die heeft toch wel een mooi napje voor vanavond. Hij ging vissen op zeebaars. Een goede tip ook voor de renners vandaag op de rustdag. Um, Louis, wie zou je nog willen um, de, de boeken zijn gemaakt? Hè? Heeft u een foto, meneer, in het geel? Alle Nederlandse leiders in de tour. Staat er nog één renner op het verlanglijstje... Ja, voor, voor een groot diepte-interview? Johnny Hogeland. Vind ik wel een interessante man. De Zeeuwse is, leeuw? Ja. Want? Dat zou een... In... Ja, uitstekende titel voor een boek kunnen zijn. Nou, dat is gewoon een uh, interessante man. Wat die, uh, uh, die is van heel ver gekomen. En niet alleen de afgelopen maanden, maar in verschillende fases van uh, zijn leven. Hij is een laadbloeier qua sportieve uh, prestaties. En uh, hoe dat hij uh, in het leven staat, hoe dat hij tegen dingen aankijkt. En uh, Dat kwam er bij de avond in het ook nog aardig uit. Zagen we toch ook een beetje een andere Johnny Hogeland, dat hij uh, toch ook wel iets uh, te vertellen heeft en zaken kan relativeren. Dat ja. spreekt me wel aan. En we hopen hem natuurlijk nog een keer over die streep te zien komen. Deze tour wellicht als eerste. Dromen van je eigen overwinning. En luister naar de massale blijken van de hulde. Als eerste over de kilometer. De held. In je eigen verhaal. Stuur jouw gedroomde aankomst via Twitter of mail. En maak kans op een uniek wielershirt. Elke dag in de proloog. Tussen 11 en 12 op Radio 1. En na een weektoer krijgt u er al zin in, hoor. Want de aanmeldingen stromen gestaag binnen. En vandaag is zelfs iemand helemaal hier. Ja, naartoe komen fietsen, om het zomaar te zeggen, maar alleen van heel Goedemorgen. Goedemorgen. Een gedroomde aankomst in het hoofd gehad. Voor ons uitgetikt. Helemaal. En nu wordt hij voorgedragen. Ik ga hem voorlezen. Zij waren en zijn mijn heldinnen, Leontine en Marianne. En papa had het ook nog over Katie... Als ik aan papa's achterwiel kleefde, hoorde ik hem roepen. Jij bent tien keer sneller, jij bent honderd keer beter dan KLM. Dat stond voor Katie, Leontine en Marianne. En ik trapte en trapte terwijl ik bij iedere ademstoot KLM zei. Iedere dag, urenlang, jarenlang. Ik win en won alles wat er te winnen is en was, behalve de Tour. En nu, in het eerste jaar dat de Tour eindelijk open is voor vrouwen... lig ik aan kop op het laatste tracé van de beroemdste fietswedstrijd op de wereld. Mijn mooie gele trui zit lekker. Hij past voorbeeldig. De koepnaden die erin zijn genaaid door de beste naaister van Chanel... passen perfect om mijn borsten. Ze heeft er op mijn verzoek voor deze laatste etappe... ook nog een speciaal goudgeel Chanel-biesje aan toegevoegd. Ik wil mooi en sterk over de finish komen... Ik ben de derde Nederlander. en eerste vrouw in het geel. KLM. KLM. Ik moet nog maar zo'n twee kilometer. Door fietsen, hè, Marleen. Ik voel die pijn niet in mijn kruis. De pijn die al die mannen hebben die hun testikeltjes vermalen... als koffieboontjes op de kinderkopjes van de Champs-Élysées. Eindeloos heb ik geoefend op alle met kasseien bestraatte wegen in Noordwest-Europa. KLM en ik voelde pijn niet. KLM, trappen, trappen. Ik trap ze van me weg, die keels met al hun spiermassa's. Ik zuis en ik zweef. Het lijkt of er onzichtbare vleugels uit mijn schouderbladen komen... die bij iedere trap van mijn benen een forse klap geven die me extra stuurkracht geeft. Ik hoor het gejoel en gefluit van de massa. Nee, Je bent er bijna niet alleen. Er is niemand voor me. Zo snel, zo snel dat mijn wielen de straat kan je nauwelijks raken, dat ik over de Champs-Élysées flits. Daar is mijn triomfboog, de Arc de Triomf. Ik sleep ze achter me aan, al die mannen, en zij, ze duwen me voort. Nee, ze krijgen me niet te pakken. Ik denk aan al die vrouwen op de hele wereld die belaagd werden en worden door kerels om hen te onteren en die geen fietsen hadden, waarmee ze aan al die mannen konden ontkomen. En ik trap ze van me weg, die mannen met hun beurzenballetjes. KLM, Katie, duw me, Leontine, trek me, Marjan, geef me vuur in mijn benen. Nog twee 200 meter. Ik krijg het gevoel of ik een gigantisch orgasme ga krijgen. En al het bloed uit mijn lijf zit nu in mijn benen. En ik schiet vooruit. Weg van die mannen die me willen vernederen. En ik hoor de massa eerst als een gierende fluittoon. En dan is het schitterende akkoord. Juditio in de terzet van de tweede acte van de Notse de Van Figaro. Mijn andere liefde. Het oordeel. Het moment dat ik als eerste over die finish race, komt het orgasme. En ik brul het uit. k -l -l! Ik heb jullie gebroken. En dan zijn er de armen. De armen van Marianne en Leontine en Katie. De eerste Tour de France die open is voor mannen en vrouwen... wordt gewonnen door een Nederlandse vrouw. Dat ben ik. Marleen van Hilten. Eindelijk gerechtigheid. Bart? Toen ja, jij... nou, nou, kijk, uh, heeft iemand water? Toen je... Ik ga een glasje drinken nu. Toen jij als eerste bovenkwam op de fantoen... zat er dan ook zo'n stemmetje uh, in jouw hoofd... dat jou een beetje omhoog schreeuwde? Uh, ja, maar ik, ik dacht echt niet aan een orgasme hoor. Op dit moment, ik had uh, krampen tot in mijn achterste... En ik was wel ontroerd. Ik was ontroerd dat ik er geraakt was. Het was het einde van een heftige periode. Uh, Jan Jaansen stond te roepen, Karel van Nieuwkerken stond echt te roepen met zo'n van die petjes. Alsof ze terug ineens jonge, onstuimige toersupporters werden. En ja, dat, Maar een orgasme, dat... Ja. Nee, ik had ook niet zo'n dame die, die enthousiast... Uh, ja, u had er wel bij mogen zijn, maar ik zeg, u hebt het wel heel erg enthousiast en overtuigend en bijna erg inlevend gebracht. Als je hem nog eens omhoog gaat, Bart, dan zorgen wij dat Marleen van Hilton ja, ja. de laatste kant staat en jou aanmoedigt. Ja. Vaak ga um, toe te gillen. Hartelijk dank in ieder geval voor de aankomst. Het shirt en het boek zijn uiteraard voor u. Ja, ja. Aangeschoven inmiddels uh, Willem Frank, de nood. Um, jij volgt natuurlijk alles wat er uh, op Twitter en Facebook gebeurt tijdens de tour. Het is vandaag een rustdag. Is het ook rustig op de sociale media? Nou, bepaald niet. Vandaag heeft team Orca Green Edge een muziekvideo gelanceerd. Die werd al een week lang aangekondigd. Ik had het er vorige week over. Er verschenen allemaal ja, een beetje hilarische fotootjes uh, die iets aankondigden. Uh, met de tekst Orca Green Edge rocks. De verwachtingen waren hoog gespannen. Want vorig jaar maakte het team tijdens de verwelten al een vrij hilarische video clip. Hey, I just met you. Ja, het liedje van Carl Ray Jespen maakte die renners en hun begeleiders. Die maakten hun beste moves. De massagetafel die komt langs onder water in het zwembad. Zelfs op het podium tussen de bloemenmeisjes. 750.000 keer bekeken op YouTube dit filmpje. En nu dus op de rustdag een nieuwe videoclip van deze heren en dames trouwens ook. En deze keer op totaal andere muziek. Enjoy! Tribute to the greatest band in the world. A, C, D, C, ja, je Shook Me All Night Long van de legendarische Australische rockers ACDC. Ik weet niet of het de heren een beetje aanspreekt. Oh, ACDC, absoluut. Het moet niet altijd chanson zijn, hè? Graag. Nou... Ze, ze rocken hier helemaal de platen uit. Net als de vorige video is deze geproduceerd door Dan Jones. Volgens zijn Twitter-profiel is hij de Orca Green Edge Rockband Roadie. Nou, alle registers worden weer opengetrokken. Uh, Simon Gerens, uh, Daryl Impey, de voormalige gele truidagers van deze ploeg, die komen voorbij met opblaasbare gitaren. Die opblaasbare gitaren zijn als een soort van rode draad. Door deze, door deze hele video, als dit is heen, uh, allerlei vette slow-motions, opplaksnoren, pruiken. Er zijn hele groepen rockende fans met oplaasgitaren langs de kant van de weg. En op de proloogpunt uh, is het, uh, ja, allemaal te je zien. ziet het allemaal loskomen. Ja. Uh, er is zelfs een fragmentje mij is ontgaan. Maar na het winnen van die ploegentijdrit door Orica, zie je dat hele team op het podium staan. En ze spelen heel eventjes luchtgitaar. Mij was het niet opgevallen. Er zit een cameo in van Philippe Gilbert. Ja. Als allemaal nog niet genoeg Fijn. is. Fijn. Uh, vuurwerk, alles wordt opgeblazen. Ga dat zien. Die clip dat is heel grappig. En ja, hiermee bewijst Orca Green Edge maar weer dat ze tot nu toe de smaakmakers zijn van deze Tour de France. Mag ik jou vragen om nog uh, één kort dingetje te melden dat je op Twitter is opgevallen? Ja, als we het over coole tourzaken hebben een van de coolste gasten in de Tour, dat is zonder twijfel de Deen, uh, Brian Holm-Seurensen. Hij was zelf profielrenner, Nu is hij uh, directeur sportief bij Omega Pharma Quickstep. Hij zit op Twitter sinds kort. En dat is echt sinds kort. Op 4 juli meldde hij zich voor de eerst via Ed, uh, Brian Holm 1962, of Brian Holm. Uh, kun je hem volgen? Hij heeft nu uh, meer dan 11.000 volgers in die korte tijd. heeft hij verzameld en direct kreeg hij opmerkingen over zijn gezichtsbeharing. Waarop hij reageert, hey not a bad word about my beard, it's a German U-boat, Captain Beard. En daarop volgt nog heel wat grappen over U-boten. En de camera's weten Holm ook te vinden. Gisteren gaf hij aan Cycling News TV zijn top 5 van de coolste wielrenners aller tijden. Vijf coolest cyclists of all hele time. Number one, everybody knows number 1, that's of course... Jacques Angetil. He was just a cool fellow. Driving for Mustang. From, five, from 65, he drove in 62 already. So the new cool. Jacques Angetil, hij kwam net al langs hier. De coolste gast, al dus deze hipster uit de Tour. Volgen dus, Ed uh, Brian Home, 1962. Zo is dat. dat kan vanaf nu. Gio Lippens, Goedemorgen. Goedemorgen Deborah. Ja, hoe, uh, ik wilde bijna zeggen, hoe is het met jouw gezichtsbeharing, maar je zal je vast wel scheren op zo'n rustdag, denk ik. ik nou, op de rustdag toevallig nog net niet, oh. maar dat doe ik morgen wel. Hè. Twee dagen baartje, ach, weet je, dat kan nog wel. Maar verder gaat het Zo in. is dat. Uh, waar ben je? Ja, je bent in de auto, zo te horen. Ja, zeker. We zitten nu een kilometertje of 96 van Saint-Nazaire. We zijn vanmorgen uit Bordeaux vertrokken, daar hebben we afgelopen nacht geslapen. En uh, dik 400 kilometer rijden naar Saint-Nazaire. Dan gaan we naar de ploegen van Belkin en Argos voor uh, ja, de middag. Hè. Daar gaan we de middag doorbrengen. En dan uh, daarna even door in de richting van uh, Saint-Malo, waar uh, morgen de etappe aankomt. Dus het wordt een uh, reisdagje en een interviewdagje. Maar Saint-Malo, uh, Giel, kun je heel mooie plaatjes maken. Ja, ongetwijfeld, ik weet het. En uh, waar we overmorgen de tijdrit hebben, Mont Saint-Michel, daar kan dat ook worden. Dat zijn echt van de mooie plekjes in uh, Bretagne. Ik wens je een heel goede reis. Uh, tot morgen en uh, uh, sterkte vandaag. Ja, zeker. Dat gaat lukken. Oké. Okay. En Guillaume is natuurlijk straks ook weer te horen in Radio Tour de France... na twee uur met Dione de Graaf en Jurgen van den Berg. Louis Bovee, hartelijk dank voor de komst. Ik ga alle plaatjes weer netjes uh, uh, verzamelen en, en meegeven... want dit is wel een schat die hier voor ja. mij ligt. Uh, Bart van Loo, uh, hartelijk dank ook voor je komst. Uh, wellicht nog een keer die van toe op... en dan hebben we een toeschouwer voor jou uh, in hmm. huis. Je weet het. Gelukkig. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Dan komt tot... het op twee dingen. Toepanker. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen zes weken lang zomerse gesprekken. Over optimisme, bevlogenheid en succes tegen de stromen in. Deze week de zomerkwartier en de mensen daarachter. Twee dingen. Elke maandag tot en met vrijdag van acht tot half negen. Radio 1. Radio Delok. Het nieuws van alle kanten.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 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van Sieren. Down. Leonard Cohen. Op 18 september in Ahoy, Rotterdam. Met the Old Ideas World Tour. To nu een extra show. Op 20 september in de Ziggo Dome, Amsterdam. Voor tickets en informatie. Kijk op greenhousetalent.com.